In Oostvoorne, bij de Maasvlakte, is brand uitgebroken in een surfschool. In het gebouw aan het Oostvoornse meer... zijn ook een restaurant en een duikwinkel gevestigd. Het gaat om een felle, uitslaande brand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in de surfschool is ontstaan. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev... zijn tegenstanders van de regering slaagsgeraakt met de politie. Daarbij zijn twaalf mensen gewond geraakt... onder wie oud-minister van Binnenlandse Zaken Lutsenko...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 In Luik in België heeft een vrouw op haar tuinpad... een gemummificeerd lichaam gevonden. Het lijk van een kleine bejaarde vrouw zat verpakt in een plastic tas. In de tuin lag ook een kartonnen doos. Mogelijk is het lichaam door dieren uit de doos gehaald. De Belgische politie staat voor een raadsel. Bij een eerste onderzoek kon geen duidelijke doodsoorzaak worden vastgesteld. Vier medewerkers van een verpleeghuis in Engeland... zijn veroordeeld tot cel- en taakstraffen... voor mishandeling en vernedering van bewoners... In het verpleeghuis in de buurt van Lancaster kregen bejaarde bewoners bijvoorbeeld zitzakken en ballen naar hun hoofd gegooid. Ook werd een bewoner uit zijn rolstoel geduwd en werden ouderen bespot omdat ze zich dat toch niet meer zouden kunnen herinneren. Twee jaar geleden werden de vier ook al eens beschuldigd van mishandeling van bewoners. Toen werden ze even naar huis gestuurd, maar na een waarschuwing mochten ze weer komen werken. De Verenigde Staten zijn bereid om te werken aan een betere relatie met Cuba. Dat heeft een hoog Amerikaanse overheidsfunctionaris gezegd. De Verenigde Staten en Cuba gingen de afgelopen week over een aantal kwesties in gesprek, onder meer over migratie. Washington zegt dat de Amerikanen vaker met de Cubanen willen praten over het verbeteren van de verhoudingen. Maar dat vooruitgang alleen mogelijk is als er meer politieke vrijheid komt in het communistische land. Amerika noemt de gesprekken van de afgelopen week wel erg constructief.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 Kasper geeft toe dat hij niet kan bewijzen dat een derde van het budget... van 51 miljard euro als smeergeld is gebruikt. Maar volgens hem is het wat iedereen in Rusland zegt. Het weer, het is bewolkt, er valt wat regen. Vanmiddag breekt de zon door, vooral in het westen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Komende nacht klaart het op, gaat het vooral in het binnenland licht vriezen. Morgen overdag schijnt de zon, het blijft dan droog en het wordt een graad of 5.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 U rijdt de innovatieve Volvo V60 Plug-in Hybrid tot 2019 met maar 7% bijtelling. Kijk op volvocars.nl 4G komt eraan en daarmee ook het verzet tegen de master. Er is ook verzet tegen het bezoek van de koning aan Sochi, de Olympische Winterspelen. En luister naar toenmalig premier Tony Blair na het Goede Vrijdagakkoord. De essentie van wat we hebben agreed is een keuze. We are all winners or all losers. We gaan we straks half verder praten? Het NOS Radio 1 Journaal. Met Bert van Sloten. Koning Willem-Alexander, prinses Maxima, premier Rutte en minister Schippers... die gaan allemaal naar de Olympische Spelen in Sochi... om daar in elk geval een deel van het programma bij te wonen. Of de openingsceremonie erbij zit is volgens de FVD... voor wat de koning betreft trouwens nog niet bepaald. Premier Rutte legt uit waarom deze zware delegatie naar de Spelen in Sochi gaat. Wij zien niets in een boycott. Uh, wij denken dat het beter is om de dialoog aan te gaan... Uh, we hebben herhaaldelijk onze zorgen geuit over de mensenrechten-situatie in, uh, in Rusland. En dat zullen we ook blijven doen. Eerste reden om daar te zijn is onze sporters aan te moedigen. En te laten zien dat Nederland achter onze sporters staat. Als je dan, dan toch bent, natuurlijk zal ik daarmee politieke contacten hebben. De premier, daar gaan we over praten. Met Schurt Sjoerd Sjoerdsma van D66 en Michiel Servaas van de Partij van de Arbeid. Meneer Servaas, om met u maar eens te beginnen. Politieke contacten waren de laatste woorden van premier Rutte. Wat bedoelt u daar nou mee? Nou, ik neem aan dat hij daar uh, mensen tegen gaat komen op die, uh, op die befaamde tribune. Uh, mogelijk uh, Poetin uh, zelf. Uh, misschien uh, premier uh, Medvedev. Uh, en ik denk dat hij die contacten uh, zeker moet gebruiken... om ja. de zorgen die er wel degelijk zijn uh, over te brengen. Ja, meneer Schuurt, maar uh, denkt u dat dat gebeurt en is dat zinvol? Nou ja, als dat gebeurt, dan is dat belangrijk en dan kan dat zeker zinvol zijn. Um, contacten op het hoogste niveau zijn wat dat betreft... Uh, ja, die zijn op zich cruciaal en uh, daar kan je die zorgen die we hebben over de mensrechtssituatie ook, uh, ook overbrengen. Maar toch denk ik dat het verkeerde signaal is dat Rutte en de koning gaan. Waarom is het het verkeerde signaal? Nou, kijk, onze belangrijkste bondgenoten, uh, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Engeland, België, sturen allemaal geen delegatie op het hoogste niveau. Dus door de koning en de premier te sturen, dat doet dit kabinet, kiest Nederland eigenlijk voor om internationaal uit de pas te lopen... Ja, en volgens mij is dat een beetje zonde. Dan laat je de kans liggen om een signaal te geven. Ja, minister Hevaas, we lopen uit de pas. Nou, dat geloof ik niet. We weten, geloof ik, inmiddels allemaal dat de landen... die uh, de heer maar net ook noemt, ja. helemaal niet gewoon zijn... om op het hoogste niveau bij dit soort gelegenheden vertegenwoordigd te zijn. Is dat niet een gelegenheidsargument? Sorry? Is dat niet een gelegenheidsargument? Nee, nou, er zit nog wel een tweede achter. Ik vind het, vind het ook waar we nu mee bezig zijn in Nederland. Hè. Die minister wel, die minister niet... Uh, ik geloof dat sommige mensen zeggen: Schippers niet, maar Bussenmaker moet gaan. D66 Rutte niet, maar Timmermans moet gaan. Wat mij betreft, dat een beetje kwartetten met bewindslieders, langzamerhand. Het is ook zo subtiel, volgens mij, dat de Russen dat niet zullen begrijpen. Het is leuk voor de binnenlandse Bune. Maar niet als je een boodschap bij Poetin wil afgeven. Dan zou ik juist zeggen, ben daar wel aanwezig op het hoogste niveau. Met je hoogste vertegenwoordiger van het kabinet. Yeah. En breng dan ook die zorg die we hebben over de homorechten... Hebben... ...maar ook dat over de staat democratie en over het Russische buitenlandbeleid. Breng die daar krachtig en op het hoogste niveau over. Meneer Schuertsma, het is binnenlandse politiek. Bune. Ja, en nou gedeeltelijk is het ook binnenlandse politiek, maar gedeeltelijk is het natuurlijk ook nadrukkelijk buitenlandse politiek. Um, op een, waarom ik snap, wat, ik, wat ik namelijk niet zo goed snap, is omdat je dit noemt kwartetten met bewindspersonen. Die hebben hier, ik vind dat het kabinet hier een kans heeft laten liggen. Een kans om en een signaal te geven, en het dialoog te voeren, en sporters te steunen. Als we minister Timmermans en minister Schippers hadden sturen, had minister Timmermans de dialoog kunnen voeren, minister Schippers de sporters kunnen steunen, en dan was het signaal. Dat de premier en de koning ontbraken luidend duidelijk overgekomen zonder dat je daarbij afwezig was. Ik vind dat we gemiste kans van het kabinet en ik vind dat ze daar te weinig subtiel mee zijn geweest. Ja, meneer Servaas en binnen de Partij van de Arbeid zijn er ook uh, wel mensen, bijvoorbeeld een wethouder in Amsterdam, ja. die zegt van nou, je, je had het niet zo moeten doen. Ja, maar ook hij zegt, ik heb hem gisteren op televisie gezien... als je er bent, zorg dan juist dat je op het ja. hoogste niveau je zorgen kan benoemen. <laughs> daar gaat het nu om. En dat verwachten we dus ook van Rutte. Ik heb Rutte gisteren gehoord. Die leek het ook een beetje naar minister Schippers door te verwijzen. Daar moet ik zeggen, daar dacht ik wel bij. Ja, dat is niet de bedoeling. Minister Schippers is de minister van Sport. Die zit daar in de eerste plaats voor de sporters. Het ligt nu bij de premier zelf. Die moet het aan de orde stellen... Uh, en daar reken ik ook op. Ja. Als je er dan toch bent, dat is een beetje het uh, argument, uh, meneer Maar Ja, dan moet je er maar uh, op deze manier uh, gebruik van maken. Kijk, als je gaat, en uh, als je gaat op dit niveau... Uh, dan moet je natuurlijk, natuurlijk nadrukkelijk de kans schrijven... elke gelegenheid die je daar hebt om de mensenrechten situatie... en ook om de uh, uh, verschrikkelijke homorechten situatie in Rusland aan te kaarten. Maar als ik premier Rutte gisteren hoorde bij de persconferentie, dan zei hij... Ja, als de kans zich voordoet, dan zal ik het zeker niet nalaten. Ja, dat vind ik wel echt een, ja, laat ik het nou maar zo zeggen, toch een beetje slap. Want als de kans zich voordoet, als je gaat... dan regel je in ieder geval van tevoren dat je die gesprekken hebt. Dus zo lijkt het toch een beetje alsof de premier doet... alsof politiek en sport in dit geval te scheiden zijn. Ja. En dat is het gewoon niet. Want als de, de koning en de premier daar straks staan bij de openingsceremonie... Miljoenen mensen, miljarden mensen over de hele wereld kijken. En president Poetin kan het gewoon gebruiken om te laten zien. Zie je wel, het is niet erg dat Obama er niet is. Het is niet erg dat Merkel er niet is. Nee, Rutte is Want er. Want hier hebben we de koning en Rutte er wel. Ja. Meneer Servaze, het gaat hem eventjes om het politieke argument. Uh, uh, namelijk dat Rutte zegt van als de kans zich voordoet. Zou dat niet wat strenger moeten? Ja, dat geloof ik wel. Daar ben ik het ook met Sjoerts maar eens. Dat heb je zelf in de hand. Het is ook niet zo vreselijk moeilijk om te bedenken wat voor een acties je kan doen. Hè. De één, één zaak is de directe contacten met de Russische regering, met de Russische president. Maar je kunt ook best denken aan een bezoek of een gesprek met homoactivisten. Ik begrijp dat er een plek is bedacht waar er ook geprotesteerd kan worden. Laat je daar zien om in gesprek te gaan met mensen... Uh, dus ik vind het inderdaad te gemakkelijk om te zeggen... nou, we zien wel wat er gebeurt. Ja. Ik vind het ook te gemakkelijk om het bij een minister te leggen. Uh, Rutte is daar als hoogste kabinetsvertegenwoordiger aanwezig. Uh, en hij moet dus de Nederlandse zorgen... ...overbrengen en okay. hij moet daar inderdaad ja, zelf de gelegenheid acteren. Dat is helder. Hij moet dat dus wat scherper invullen dan die Zeker. gisteren uh, zijn. Blijft er één vraag natuurlijk over, want dat is nog niet ingevuld... ...van die openingsceremonie. Uh, moet de koning daar naartoe met de koningin of niet? Uh, nou zeg het maar uh, om te beginnen meneer Zervaas. Ja, ik heb in deze hele discussie vanaf het begin af aan de koning er eigenlijk buiten gehouden. De koning uh, is erelid van het IOC, heeft een bijzondere betrokkenheid bij sport... Uh, hij is daar niet degene die voor de politieke signalen uh, zit. Dat is het kabinet. En dus hij mag naar de openingsceremonie, wat u betreft? Ja, dat, dat, ik denk dat dat aan zijn eigen schema is om dat in te vullen... of hij naar de opening gaat, maar Maar u heeft er geen bezwaar tegen? Zeker niet. Oké, okay. meneer minister Ja, ik vind, ik vind dat een beetje een teleurstellend antwoord. Want de koning is natuurlijk... Ja, natuurlijk is de koning erenlid van het IOC... maar in eerste plaats is hij Nederlands staatshoofd. Dus eigenlijk, gaat, u zegt eigenlijk gaat, van hij moet daar niet naartoe? Hij moet daar niet naartoe, want het kabinet stuurt hem daar naartoe. Laten we dat even vooropstellen. Um, en welk signaal geef je daar nou mee af als onze koning er naartoe gaat? En het probleem is, hij gaat de politieke vraag krijgen. Wat vindt u nou van de situatie? Hebt u het opgebracht? En hij kan zich daar niet tegen verweren, want de koning mag geen politiek bedrijven. Maar je geeft wel een politiek signaal door hem te sturen. En dat, daarom vind ik dat ik in het kabinet daar toch een beetje onzorgvuldig mee omgaat. Premier Rutte die een beetje half zegt... van ja, als we de kans hebben, zullen we het doen. De koning kan gewoon gaan. En ik vind het dan ook wel jammer dat uh, de Partij van de Arbeid... die in eerste instantie zei van... ja, daar moeten we echt een hey, maar dan gaan. we de gaan. gaan we de discussie herhalen. Ik vroeg alleen eventjes nog even iets over die openingsceremonie. Uh, uh, en daarvan is uw antwoord helder. Uh, daar moet de koning uh, niet naartoe. Klopt, mag, mag ik daar nog één ding over zeggen dan? Nou, ik ben heel coolant vanochtend. Vooruit. <laughs> Dank. Nee, kijk, je, doet namelijk, je kunt niet zeggen dat de, de koning is, uh, is geen uh, politiek vertegenwoordiger is... en dan vervolgens we er wel een mening over hebben. We hebben het over wat het kabinet daar moet doen... Ik vind mensen die zeggen, de koning moet er wel zijn of er niet zijn... die maken de koning automatisch daarmee. Pion, dat we niet wat het kabinet ja. doet. Jongens, laten wat we Rutte op pad sturen met een duidelijke boodschap. Nou, dat laatste, dat is, uh, dat is helder. En uh, ik dank jullie alle twee. Meneer Schurtsma van D66 en meneer Servaas van de Partij van de Arbeid... voor ja, deze discussie. Goedemorgen. We gaan het hebben over 4 g dat is het nieuwste mobiele netwerk. Heel populair. Steeds meer mensen die gebruiken het voor hun mobiele telefoon of hun tablet. En de providers hebben eind 2012 die licenties bemachtigd. Misschien weet u dat nog voor deze snelle internetverbinding. Daarvoor worden op dit moment telefoonmasten in ons land aangepast of extra geplaatst. Maar dat gaat niet overal zonder tegenstand. Zoals bijvoorbeeld in de Amsterdamse Jordaan. Daar woont Marcel Ori met zijn gezin.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 Ja, en uh, ik zeg, er zijn uh, technisch gezien volgens mij allerlei mogelijkheden. Uh, en waar een wil is, is een weg. Marcel Oury uit Amsterdam was dat. We hebben nu contact met T-Mobile, met Erik Dekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we het zo eens even hebben over de bezwaren. Maar eerst eventjes om het probleem in kaart uh, te brengen. Um, want 4G moet uh, ja, op een of andere manier tot ons komen. Dat uh, betekent dat er zendmasten geplaatst moeten worden. O hoe, hoe gaat dat? Hoeveel moeten er geplaatst worden? Uh, nou dat gaat inderdaad, dat gaat goed moet ik zeggen. Uh, de drie grote uh, providers, kpn Vodafone van T-Mobile, zijn vorig jaar begonnen met de aanleg van een VG-netwerk. In dit geval van T-Mobile worden ook alle bestaande antennes, dat zijn er zo'n 5000 verspreid door Nederland, uh, vervangen door, uh, door nieuwe apparatuur. Om zo te zorgen voor een uh, nog beter bereik en dekking. En die oude worden eigenlijk vervangen? De ouderen worden vervangen, klopt. Ja, precies. Ja. Nou is er dus, dat horen we net, uh, kritiek uh, vanwege die uh, hele operatie. Ontmoet u veel weerstand? Nou, ik, wij moeten eigenlijk zeggen dat de weerstand vergeleken met uh, jaren geleden uh, sterk is afgenomen. Uh, we zien uh, eerlijk gezegd ja, eerder een tegenovergestelde beweging van uh, wijken en buurten... die ons verzoeken om een, om een extra antenne te plaatsen om het bereik uh, gewoon nog verder te verbeteren. Dus en het, en mensen het, die zeggen van er is hier een witte vlek, het, het, ja. de ontvangst is niet zo goed... kunnen jullie bij ons een 4G-mast uh, plaatsen. Precies. En dat komt ook omdat de rol van, van mobiele communicatie... en mobiel internet in de samenleving sterk veranderd is. En het is onmisbaar en, en ook het begrip is gegroeid... dat daar gewoon uh, simpelweg antennes voor nodig zijn. Ja, ja maar het is altijd uh, een beetje het not-in-my-packyard-syndroom. Uh, Hoorden horen we ook van de, bij deze mannen, hè? want hij gebruikt zelf ook gewoon mobiel internet. Maar hij zegt, ja, die zendmast die komt eigenlijk te dicht bij mijn huis. Ja. Nee, ik begrijp de zorg en uh, uh, uh, elke vraag erover is natuurlijk heel legitiem. En dat is ook de reden dat T-Mobile uh, in dit geval ook uh, informatie aanval organiseert en in daadwerkelijk in gesprek gaat met de bewoners. Wij zijn afhankelijk van de gemeente. ...voor de vergunningen en natuurlijk ook afhankelijk van de eigenaren van gebouwen... ...om zo'n antenne te plaatsen. En we zoeken inderdaad altijd over het algemeen de wat hogere gebouwen uit... Euh, ...omdat nou als een antenne wat hoger staat, hij euh, beter werkt en, en, en verder kan rijken. Maar we zijn afhankelijk van, van, van derde in dit geval. En dan is het een kwestie van in samenspraak met iedereen zoeken naar de beste locatie... Ja. Ik hoorde meneer ook zeggen van, ja. ik weet een andere locatie. En natuurlijk ja. kijken we daar ook goed naar. De alternatieven. Maar het luistert alleen vrij nauw. Het, is, uh, um, uh, het, kan, het kan soms echt een verschil zijn van de 50 meter. Waardoor uh, er echt een witte vlek ontstaat. En het bereik uh, gewoon... Niet meer goed is in een bepaald gebied. Dus luister vrij nauw. En het is een kwestie van samen zo goed mogelijk uitkomen. En uh, dat is wat we ook uh, altijd proberen te doen. Ja, en dan heb je ook nog die discussie uh, over de gezondheidseffecten. Er wordt gezegd steeds geavanceerde masten op meer plekken. Dat levert ook uh, steeds meer risico op. Ja, dat klopt. En er is natuurlijk ook veel over te vinden op internet. En uh, helaas staan er ook hier en daar wat spookverhalen op. Uh, om een voorbeeld te geven: de, de straling van een radio- of televisieantenne is, is vele malen groter dan die van een, uh, een uh, telefoonantenne. Uh, wij houden ons aan, aan alle strikte richtlijnen die daarvoor zijn. Uh, het is ook uh, uitgebreid onderzocht door de Wereldgezondheidsraad. En die, ja, die, die stellen duidelijk dat het uh, niet is aangetoond dat het schadelijk is. Uh, uh, en daar houden wij ons aan vast. Uh, en natuurlijk begrijp ik dat er zorgen zijn en begrijp ik dat er veel vragen zijn. Daar gaan we ook altijd in gesprek. Maar nogmaals, uiteindelijk zijn we altijd afhankelijk van de gemeente en, en uh, om te kijken of we ook echt ja. een antenne hebben. Nou, even om... eventjes nog uh, doorgaan op die gezondheidsrisico's. Uh, uh, u, u zegt en dat, uh, dat is ook inderdaad door de Wereldgezondheidsorganisatie uh, ook gezegd van, nou ja, het is niet aangetoond dat het schadelijk is. Maar neem bijvoorbeeld België. Daarvan zeggen ze, nou, laten we toch het zekere voor het onzekere nemen. Laten we die zendmast in ieder geval uit de buurt van uh, scholen en woonwijken. Uh, Houden. Kan dat in Nederland ook? waar dat mogelijk is, uh, wordt er absoluut naar gekeken. Uh, dat klopt inderdaad. Maar zeker gewoon uh, het een simpele feit, hoe meer mensen op een, op, op, op een bepaalde plek wonen, uh, hoe meer uh, uh, gebruik wordt gemaakt van een mobiele netwerk. En dan zal er ook echt een antenne in de buurt moeten zijn, die al dat verkeer afhandelt. Dus het, het kan simpelweg niet dat we alle woonwijken uh, weren van antennes, want dan betekent dat we gewoon met z'n allen niet meer mobiel kunnen internet en kunnen bellen. Ja. Dus nogmaals, we kijken zo goed mogelijk naar de plek, en proberen ook zoveel mogelijk daar vandaan te blijven, als het, als het enigszins kan. Uh, maar het komt soms voor dat hij toch wat dichter in, in de woonwijk staat. Uh, uh, en wat ik zeg. We zien echt dat de weerstand daar de afgelopen jaren... is heel nee, dat erg... zei u, ja. uh, Wanneer trouwens uh, is het helemaal uitgerot? Want dat zijn de termen die je moet gebruiken. Hè? Wanneer staan overal die 4G-masten en kunnen we het gebruiken? Nee, van van T-Mobile uh, is de randstad uh, nagenoeg helemaal voorzien. Wij zien nu al dat uh, bijna 350.000 mensen uh, gebruik maken van het 4G-netwerk. En uh, dat in de komende dit jaar en volgend jaar zal die uitrol bij alle providers uh, helemaal zijn afgerond. En uh, zullen eigenlijk uh, het overgrote deel van de mensen op een 4G-netwerk uh, zitten. Meneer Dekker van T-Mobile, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Het LOS Radio 1 Journal. Hij maakte, het, uh, hij maakte aan het eind van de 20 twintigste eeuw vuuroren met uh, schokkerende liedjes en optredens. Amerikaanse popmuzikant Marilyn Manson. Hij heeft ook nog een andere kant, schilderen. Vanaf morgen is in het Groningen Museum... een kleine collectie aquarellen van Manson te zien. De expositie heet Maskerade. De directeur van het museum wil er een koppeling mee maken... met het komende Eurosonic Pop Festival. Jeroen Willaard, die sprak met hem. In zijn live optredens is Marilyn Manson zelf altijd al zijn eigen chockerende aquarel geweest. Andreas Bloem. Volgens mij loopt hij ook privé uh, best met een aardig wat make-up rond. Ja, hij is zijn personage. Aan de andere kant wat ik juist interessant vind, die masquerades, uh, dat is hij ook zelf. Volgens mij gaan, laat hij die meer zien dan als hij ni niets doet. Het is dus niet een masquerade waar hij zich achter verschouwt, maar die masquerade... Ligt iets open. Hij laat kwelling en pijn zien. Dat klopt, en hij, dat is hij ook. En als je een beetje leest over zijn leven en zijn, zijn jeugd, dan uh, is het ook geen um, attitude dat hij leeft dat ook. Het is zonder meer verrassend voor degenen die hem alleen maar kennen als uh, popmuzikant. Maar dat shockrock, is dat niet een beetje voorbij? Dat zou kunnen, maar wij zijn een museum. Ze kijken ook terug. Rembrandt is ook voorbij, maar het blijft, blijft boeiend. Dus, uh, um, volgens mij heeft hij nog heel veel fans ook. Hier is er een. Niet toevallig ook de poster van de masquerade, van de tentoonstelling. Het is een soort... E. die ons aankijkt met geheven handen en lege ogen boven een grote mond. Ja, The Man Who Eats His Fingers, zo heet dat. En dat kun je ook letterlijk zien. Die uh, blijkbaar heeft zijn vingers net zelf opgegeten. Uh, met grote rode lippen. Ja, een beetje een, een griezelig beeld. Ja, een beetje Picasso, een beetje Schiele. Maar toch vooral Marilyn Manson zelf, denk ik, zit hier achter. Een dubbelkunstenaar in een dubbel tentoonstelling met Eurosonic. Want dat is de bedoeling, dat kruisverband leggen. Ook voor de komende jaren, klopt. De bedoeling is dat wij met deze mensenpresentaties op traditie gaan beginnen. Elke keer in januari, als hier de jonge en niet zo jonge rock-and-popsterren optreden... veel mensen naar Groningen komen, willen wij in het museum ook iets bieden... En Mensen is eigenlijk het schoolvoorbeeld van een kunstenaar... die meer doet dan alleen maar muziek. Voor hem is de beelden, de kunst, zijn aquarellen dus uh, net zo belangrijk. Dat is een uiting van hem. En uh, wie weet gaan we daar een serie van maken... en elk jaar iets doen rondom de pop- en de rockmuziek. Uh, we gaan over twee jaar gaan we de grote David Bowie ter laten zien. Het is goed voor de kunst, maar zakelijk gezien ook goed voor de marketing van Groningen. Kijk, ik denk dat die mensen die hier voor het festival komen... Uh, in de middag niet weten wat ze moeten doen. Dus uh, zijn ze van harte welkom even het museum te bekijken. We verwachten nou niet enorme bezoekersstromen... die alleen voor merle mensen komen. Maar ja, het is een, een aanbod. Wij doen door, door heel verschillende dingen, dus uh, waarom niet ook zoiets? Directeur Andreas Bloem van het Groningen Museum. En opeens is het afgelopen. Goed, ik heb nog één bericht voor u. Het gaat over Noord-Ierland. Het is alweer bijna 16 jaar geleden dat het Goede Vrijdagakkoord vrede bracht in Noord-Ierland. Maar een akkoord over de zogenaamde massen en het marsen en het vertoon van Britse en Ierse vlaggen... ketst op dag op het allerlaatste moment af. Vandaag en komende week proberen de kibbelende partijen... alsnog tot een overeenstemming te komen. Correspondent Anne Sane. Even het geheugen opfrissen, Anne. Waarom is, waarop is het eind december uh, precies stuk gelopen? ja Vlaggen, dat bleek in de onderhandelingen het grootste struikelblok. Er werden voorstellen gedaan om vlaggen op bepaalde dagen te hijsen... op bepaalde gebouwen. En nog erger voor de Ieren om vlaggen in het straatbeeld te beperken. Dus bewoners zouden hun vlaggen niet zomaar meer buiten mogen hangen. Nou, dat viel helemaal niet in goede aarde bij sommige partijen. Vanaf september werd er dus al over die drie belangrijke onderwerpen onderhandeld. Vlaggen, Oranje Marsen, die parades en het verleden van Noord-Ierland. En verschillende keren liepen... Die onderhandelingen op cruciale momenten vast. Uh, vlak voor kerst bijvoorbeeld. En daarna dus nog een keer en, en definitief ook op Oudejaarsdag. Zeven verschillende versies kwamen er van het akkoord op tafel te liggen. De champagne stond al letterlijk klaar om opengetrokken te worden. Zo zeker waren ze ervan dat, dat ze er wel uit zouden komen. Tot diep in de nacht werd er onderhandeld. Maar de partijen konden het uiteindelijk niet eens worden. En van de vijf regerende partijen wezen er drie de voorstellen... uiteindelijk definitief af. Ja, maar Anne, wat voor soort vlaggen hebben we dat eigenlijk? Uh, of zijn dat... Uh... Die oranje vlag of zijn het nog veel meer vlaggen? Nee, het gaat vooral om de verdeeldheid tussen de unionisten, de protestanten... die zich diep verbonden voelen met Groot-Brittannië. En zij zien de Union Jack, de Britse vlag, dus graag. En terwijl de nationalisten zich nou verbonden voelen met de Ierse cultuur... en dus ook met de Ierse vlag. En ja, dat is voor ons Nederlanders misschien moeilijk voor te stellen... maar om cultuur en identiteit in Noord-Ierland is dus altijd nog heel wat te doen. En dat ligt enorm gevoelig. Vorig jaar bijvoorbeeld braken er rellen uit... omdat er werd besloten dat de Britse vlag niet permanent meer op bepaalde dagen geheest mochten worden op het gemeentehuis van week Wekenlang was het daarna al rustig in de stad. Ruiten werden ingegooid, auto's in brand gestoken. De politie moest natuurlijk ingrijpen. Dus ja, wat dat betreft is in ieder geval een deel van de Noord-Ierse bevolking... nog steeds enorm verdeeld over die kwestie, over vlaggen, identiteit en cultuur. En ze proberen er vandaag in de komende week, wat ik net zei, uit te komen. Ze proberen tot een akkoord te komen. Maar als dat zo verdeeld ligt, hoe gaat dat dan lukken? Uh, ja, dat, dat is de grote vraag. Wat, waar de vijf partijen het in ieder geval wel over eens zijn... is dat de voorstellen die nu op tafel liggen... Uh, niet resoluut uit het raam uh, gegooid moeten worden. Maar, en dat ze niet helemaal opnieuw willen beginnen met onderhandelen. Um, ze, ze zeiden ook na de vastgelopen onderhandelingen... Dat, um, dat ze het afgewezen akkoord een goede basis vonden om uit verder te werken. Dus er is nog wel hoop dat er hier iets uit gaat komen. Um, vandaag komt de partijleiding van sint de twee na grootste partijen in de Noord-Ierse Assembly bijeen om de voorstellen intern te bespreken. Dat zullen de andere partijen de komende dagen ook doen. En dan zullen de, de first minister, de premier en de deputy first minister... die dit hele traject begonnen zijn... proberen de partijen weer rond de tafel te krijgen... om uiteindelijk toch nog tot een oplossing te komen. Ja, Als die oplossing er is, zeggen we in Nederland, Dan kan de vlag uit. Maar dat moeten we bij jou geloof ik maar niet zeggen. <lacht> Dankjewel Anne. Anne Zane was dat over het conflict in Noord-Ierland. Maar ze proberen er dus uit te komen vandaag en misschien anders de komende week. De zaterdagochtend die gaat verder met uh, het stelletje Blok... Uh, in de, moet ik tegenwoordig tros afro show zeggen, ik denk het wel. Hè. Het gaat onder andere over geluk met de gelukstip van de dag... en het vervolg van de discussie over investeren in Israël. Harry van Bommel is al in het gebouw gesignaleerd van de SP. Om 11 uur kunt u natuurlijk naar het taalprogramma luisteren met Frits Spits. De politiek komt om één uur aan bod in het Kamerbreed. Radio 1 de hele dag. En we hebben dan natuurlijk ook nog de flitsen van het schaatsen... het Europees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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. En het is bijna half negen op Radio 1. Hier is Dielke Theerstra. Onder artsen is ruzie ontstaan over euthanasie... bij een psychiatrische patiënt, ruim een jaar geleden, schrijft Dagblad Trouw. Voor de euthanasie bleek advies te zijn gevraagd bij drie artsen. En dat is uitzonderlijk. Pas de derde adviseerde positief. Veel artsen staan huiverig tegenover euthanasie... bij psychiatrische patiënten, omdat ze wils onbekwaam kunnen zijn... Er is een speciale commissie in het leven geroepen die de zaak bekijkt. In Oostvoorne bij de Maasvlakte woedt een felle brand in een surfschool. Het gebouw waarin ook een restaurant en een duikwinkel zitten is ingestort. Niemand raakte gewond. De brandweer was bang dat de vlammen zouden overslaan naar de duinen... maar dat kon worden voorkomen. Naar verwachting duurt het blussen nog enkele uren.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 Aanleiding voor de onrust is de veroordeling van drie mannen... die van plan waren om een beeld van Lenin op te blazen. Zij kregen daarvoor gisteren zes jaar cel. En in China is een groot deel van een historisch bergdorp verwoest door een brand. Een dorp ligt in de regio Shangri-La, vernoemd naar het mythische bergoord. Meer dan honderd gebouwen werden verwoest. Doordat iedereen op tijd kon worden geëvacueerd... zijn er voor zover bekend geen gewonden. De brand brak vannacht uit, waardoor is nog niet duidelijk... meer dan duizend brandweerlieden werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen.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 Radio 1 Tros. Nieuws show. We gaan. Met Peter de Bie en Diewartje Blok. Een heel goedemorgen. Het is twee minuten over half negen geweest. Hartelijk welkom bij de Nieuws show. Wat gaan we allemaal doen? Tussen tien en elf dan besteden we aandacht aan het idee om imago-schade op internet te verzekeren. Dat is mogelijk binnenkort in België. De internationale handel van China... die voor het eerst die van de Verenigde Staten heeft overtroffen. En een verplichte basisverzekering voor ZZP'ers. En ook nog het placebo-effect... waarvan de werking sterker blijkt dan tot nu toe werd aangenomen. Allemaal tussen tien en elf. Het laatste uur is geluksonderzoeker Leo Bormans te gast. En ook kunsthandelaar Jaap Polak, die een soort droom heeft. Hij pleit voor gespecialiseerde musea, een Nederland Museumland. Hij schetst het voor ons straks. En literair agent Paul Sebes, die vertelt hoe uitgeverijen... het hoofd boven water kunnen houden. Zometeen. Aandacht voor provincies die gemeentes te hulp willen schieten... die verlies leiden op hun bouwgrond. Maar we beginnen met het opspelende geweten. Want de relatie tussen Nederland en Israël is uitstekend. Premier Rutte u dat nog gisteren... Is op zijn wekelijkse persconferentie. Maar er zal in Israël behoorlijk anders over worden gedacht. Gisteren nog werd de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv ontboden... door de Israëlische regering. En Israël eist van het Nederlands kabinet dat de stelling neemt tegen het terugdraaien van investeringen in dat land. Zowel pensioenbeheerder, PGGM, als waterbedrijf VITES... willen namelijk geen zaken meer doen met Israël... als ze daarmee ook de Joodse nederzettingen gaan financieren. En volgens Harry van Bommel zullen nog veel meer Nederlandse bedrijven... het voorbeeld van VITES en PGGM gaan volgen. Hij is woordvoerder van de SP voor Europese en Buitenlandse Zaken... in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uh, wat is de kern van het uh, uh, hele conflict op het ogenblik? Ja, de kern zit eigenlijk al in uw introductie, u had het over investeringen in Israël. En waar het om gaat is investeringen in nederzettingen. Die nederzettingen liggen in bezet gebied. En volgens het internationaal recht is dat Palestijns gebied. En investeringen in die nederzettingen houden die nederzettingen overeind. Die nederzettingen zijn volgens de Verenigde Naties... en volgens de Nederlandse regering illegaal. Israël, dus... die kijkt daar anders tegenaan, die zegt dat het ons gebied is. Klopt, Israël kijkt daar anders tegenaan. Maar Israël staat erin tamelijk alleen... wanneer de hele wereldgemeenschap en dus ook de Nederlandse regering zegt... die nederzettingen zijn illegaal... en die vormen bovendien een groot obstakel op weg naar een twee-staten-oplossing. Iedereen zegt een twee-staten-oplossing te willen... maar er zijn veel nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Daar wonen inmiddels meer dan een half miljoen mensen. De nederzettingen worden verder uitgebreid. Althans, daar komen steeds meer mensen te wonen. En die nederzettingen verder financieren direct of indirect, betekent dat je de weg naar vrede dwars woont. En wat is uw bemoeienis met het geheel? Nou, ja, Ik vind dat Nederland uh, terecht tegen bedrijven zegt... jongens, let op, we kunnen het niet verbieden, uh, maar... Het past niet bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is te vergelijken met wanneer in een ander land... de milieunormen toestaan dat je daar bijvoorbeeld in Nigeria... dat je daar gas afvakkelt bij raffinaderijen. In Nederland mag dat niet. Shell doet dat wel in Nigeria. Dus zegt de Nederlandse overheid en milieuorganisaties tegen Shell... dat mag misschien wel, maar het past niet bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Simpel samengevat, het deugt niet, maar ja, we kunnen er niks aan doen. Is dat een beetje de houding? Nou ja, het is, zou je kunnen zeggen... Ethisch niet verantwoord om dat te doen. Het is illegaal uh, volgens internationaal recht, maar niet verboden. Nou ja, als je Timmermans bedrijf... gisteravond op het journaal hoort... Dan probeert hij zelfs dat nog af te zwakken. Hè? Ja, kijk, het gaat natuurlijk om bedrijven, Nederlandse bedrijven... die daar geld verdienen, die daar aan die bezetting geld verdienen. Ik vind dat ethisch onverantwoord. Er zijn nu bedrijven, Haskoning, het ingenieursbedrijf is begonnen... Vitens, het waterbedrijf is gevolgd. PGGM heeft daar een relatief klein belang, 9 miljoen. Maar het algemeen burgerlijk Pensioenfonds met iets van 29 miljoen zit er nog steeds in via die banken. Dus uh, ik verwacht dat er nog meer bedrijven zullen volgen. Zeker wanneer die bedrijven ook met naam en toenaam... vanochtend hier op Radio 1, maar later ook in het Kamerdebat... en op televisie genoemd zullen worden. Ja, er wordt wel gezegd dat het voor die bedrijven toch wat onduidelijk is... het Nederlandse standpunt van de regering. Ja, dat is niet helemaal juist. Kijk naar PGGM. Die heeft een aantal jaren, nog voordat dit zo prominent in het nieuws was... een aantal jaren al met die vijf... Israëlische banken gesproken over... jongens, bouw die activiteiten in die nederzettingen nou af. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds doet hetzelfde op dit moment. Dus men is zeer goed op de hoogte van het Nederlandse beleid... en de veroordeling van de illegaliteit van die nederzettingen. Alleen het besluit om je dan terug te trekken uit zo'n bank. Ja, dat is een behoorlijk besluit. Er zijn kosten mee gemoeid, eventueel imago-schade. Maar ik raad ABP aan, volg PGGM snel, want anders komt de schijnwerp op jou te staan. En lijkt jij wel de enige, het enige pensioenfonds wat daar nog investeert. Nou, zoveel ja. kosten mee gemoeid? Het is gewoon een kwestie van het verkopen van je aandelen. Ja, maar ja, wanneer je gedwongen dingen verkoopt, of onder druk, onder tijdsdruk, ja, ja. Hè, zelfs met een zakt huis, dan zakt de prijs, vanzelfsprekend. En daar is ook sprake van. Je denkt niet dat ze wachten ja, tot uh, nee, ik, ik ga, er ik, een goede prijs voor komt. N, dat er echt druk is. Dat klopt. Dat wordt dat gevoeld klopt. zo. Ja, uh, nu er drie grote bedrijven zijn gestopt met uh, uh, indirecte betrokkenheid bij die nederzettingen. Verwacht ik dat ABP, maar mogelijk ook andere Nederlandse bedrijven. Hè. Er is ook een uh, wat minder bekende Car Cardan Groep. Is een investeringsgroep die in nederzettingen investeert. Via een Israëlisch zusterbedrijf, de Tahal Groep. Uh, die Cardan Groep zit in uh, Nederland. Nederland en Die heeft behoorlijke financiële belangen in die nederzettingen. Het zijn allemaal investeringsmaatschappijen. Hè? De, maar ja, wie kende Vitens uh, twee maanden geleden? Nou, het is dus, ja, dus, dus, dus een redelijk groot bedrijf. Jawel, toch. Ik zal u eerlijk zeggen, de naam Vitens deed bij mij niet, nee. uh, niet zo'n bekend merk als Ahold of uh, VND hoor. Nee, dus, maar, maar goed, de Cardan-groep met dat hij vandaag weer op Radio 1 genoemd is, zal zich ook wel achter de oren gaan krabben ja. en zich afvragen: moeten wij die belangen niet gaan afbouwen? Nou, uh, zitten die nederzettingen in Palestijns gebied? In hoeverre hebben de Palestijnen eigenlijk ook last ervan als dit soort bedrijven zich terugtrekken? Ja, dat is een. Uh, Zo'n fitness te, met watervoorziening. Ja, terechte vraag. Het er wordt door voorstanders van dit soort investeringen altijd gezegd. Ja, maar de Palestijnen die hebben ook belang bij dat water. Dan moeten we niet vergeten dat uh, dat water natuurlijk wel onttrokken wordt aan het Palestijns gebied, dat dit bedrijven zijn die die waterbronnen kunnen exploiteren. Het zijn bedrijven, he, dat vraagt grote investeringen. Daar beschikken de Palestijnen. Palestijnse bedrijven en de Palestijnse autoriteit niet over. Maar de kern van het probleem is natuurlijk het begin. Er is sprake van een bezetting. En er zijn bedrijven, Israëlische bedrijven... die uit die bezette situatie uh, een profijt uh, trekken... En dat zou natuurlijk moeten veranderen. Want wanneer, die wanneer er geen sprake was van bezetting... dan zouden Nederlandse bedrijven daar gewoon rechtstreeks kunnen ondernemen. En dan zou het helemaal ten goede komen van de Palestijnen. Dus het is al te makkelijk om te zeggen... ja, het komt ten goede van de nederzettingen... maar het komt ook ten goede van de Palestijnen. Kijk, het begint natuurlijk bij de vraag... Vind je die nederzettingen illegaal? En Israël zegt: Die nederzettingen zijn niet illegaal, want het is betwist gebied. Terwijl internationaal rechtelijk gezien er sprake is van een bezetting. Dus vanuit Israëlisch oogpunt is het ook een hele logische reactie om dan de ambassadeur op het matje te roepen, zoals nu weer gebeurd is? Nou, kijk, het is natuurlijk een beetje Nederland onder druk zetten, want Israël is buitengewoon goed op de hoogte van het Nederlands standpunt. Nederland vindt die nederzettingen illegaal. En dat past precies bij de VN-resoluties met betrekking tot het bezet gebied. Ze hebben nog een dus, dus, grote woorden gebruikt dit keer. Ja, he? zeker. Ik, ik, ik schrok beetje. Beetje van, want Israël zei, uh, het terugtrekken van uh, PGGM uit de nederzettingen... althans uh, indirect, uh, die financiering, dat vinden wij onacceptabel. Sinds wanneer kan een overheid het onacceptabel noemen... dat een individueel bedrijf, wat er toch een privaatrechtelijke organisatie is... Een, een investeringsbesluit neemt. Kijk, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... zegt vanochtend nog in de Volkskrant, ik citeer hem graag... het is niet aan de Nederlandse overheid om zich bezig te houden... met beslissingen van individuele bedrijven. En zo is het maar net. Wanneer individuele bedrijven binnen de wet opereren... dan past het de overheid niet. Welke overheid dan ook om zich te bemoeien met een dergelijke investeringsbeslissing. Klopt, dat is ook een logica als een koe. Maar er is natuurlijk nog iets anders. Misschien hebben die Israëli's wel geredeneerd, lezend in de kranten... of uh, horend wat er verder voor discussie is... dat het ABP dus ook in uh, beweging komt. Nou, ja. Dat is het burgerlijk pensioenfonds, dat ja. gaat dus over ambtenaren. Ja. Dat ze denken dat op die manier, dus door met de regering te praten... ambtenaren onder druk gezet kunnen worden... om dit soort beslissingen niet te nemen. Nou, zou, zou dat de achtergrond kunnen zijn? Ik, ik denk dat uh, Israël nu een dam wil opwerpen uh, tegen, be, tegen het verdere stoppen van investeringen door Nederlandse bedrijven... of bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, niet per se in Nederlands van aard... Um, en op deze wijze heel veel lawaai maakt... Uh, om te zorgen dat er ook in Nederland uh, de opinie beïnvloed wordt... dat politieke partijen beïnvloed worden. Maar de meerderheid in de Tweede Kamer steunt de regering... ook de SP steunt de regering in deze. He, nederzettingen zijn illegaal en het is onwenselijk om te investeren in illegale praktijken. Is het ook niet eigenlijk heel onlogisch wat de Israëli's doen? Want het krijgt nu zoveel publiciteit, ook wereldwijd gezien... dat volgens mij overal iedereen opeens ja. denkt van... wat is hier nou aan de ja, hand? Dat Klopt. moeten we zelf niet eens in stelling nemen. Ja, ik denk dat Israël zichzelf hier in de voet schiet. Um, en dat Israël zich uh, rijk rekent met de vriendschap... die er wel degelijk is van Nederland. Dit is ook niet anti israël beleid Dit is anti-bezettingsbeleid, anti-nederzettingenbeleid. Kijk, in Scandinavië ging men ons voor. Ook in Engeland wordt hierover gediscussieerd met het lawaai wat Israël nu zelf hierover aan het maken is... zul je zien dat ook in landen als Duitsland, Frankrijk, België... deze discussie gevoerd gaat worden. Dit wordt een Europese discussie en dat is zeker niet in het voordeel van Israël. Aan de telefoon hebben we Israël-kenner Salomon Bouman. Goedemorgen, Salomon. Goedemorgen. Uh, hoe kijken ze in Israël er tegenaan? Nou, de Israëli's zijn woedend en ook verontwaardigd. Want uh, de hele legale kwestie die wordt aangevoerd tegen het neerzettingbeleid... Dat is wel juist en dat klopt ook. Maar er zit natuurlijk ook Europees geschiedenis achter Israël en achter het Joodse volk. En het Israëlische sentiment zegt... de Joden zijn op Europese bodem vernietigd, vervolgd door de eeuw heen. Het meest tragische moment tijdens de nazietijd, de holocaust. En nu komt er uit Europa politieke druk, economische druk... om ons te dwingen dingen te doen die wij tegen, waar wij tegen zijn... Die als het om de bezette gebieden gaat, over de nederzettingen daar, gaan leiden tot aantasting van onze veiligheid. En daar komt bij dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken nu bezig is met een hele intensieve bewindelingspoging om de Israëli's en de Palestijnen tot elkaar te brengen. En dan komt Europa vanuit Israëli's standpunt bekeken roet in het raam te gooien. Ja, is dat zo? Is het ook inderdaad roet in het water gooien? Het is toch eigenlijk het herhalen van oude standpunten. Het proberen misschien de Israëli's te bewegen om aan eindeloze vn resoluties tegemoet te komen. En bovendien, ja, het, het verhaal natuurlijk dat de Nederlandse regering zegt, moet jullie luisteren. Wij gaan niet over individuele investeringen van pensioenfonds of bedrijven. Ja, dat lijkt mij een logica als een koe. Ja, dat is logica voor deze uitzending. Maar niet voor deze Israëli's. Uh -huh. Die hebben een heel ander perspectief. Die hebben een historisch perspectief. En die leven met de Palestijnen. En die leven ook tegen de Palestijnen. Ik kan even mijn eigen standpunt verduidelijken. Ik ben heel erg tegen de nederzetting politiek geweest. Als correspondent. Altijd. Maar... Ik begrijp ook heel goed dat er een moreel aspect aan zit in de manier waarop Israël wordt benaderd. Um, het werkt gewoon niet op de israëlische politieke instincten om zich door Europese druk te laten beïnvloeden. Israël kijkt naar Amerika, Israël kijkt naar China, Israël kijkt naar andere landen in de wereld... die nog steeds achter Israël staan, waarmee Israël hele goede zaken doet. En Israël's internationale positie is nog niet zo zwak... Dat het land zoals Zuid-Afrika in de tijd voor dergelijke druk gaat zwichten. Het is gewoon een machtspolitiek. Als Israël en van de Verenigde Staten in het kader van het vredesoverleg de mogelijkheden krijgt op een eh, verantwoorde wijze zich terug te trekken uit de grootste delen van de bezette gebieden. Dan is daarvoor in Israël wel een meerderheid in de politiek. En dat weet de premier Netanyahu ook. Maar als deze drukte tussendoor komt, dan gaan de Israëlische haren opstaan. Ik proef in uw woorden ook dat u eigenlijk ook wel een beetje vindt... dat er sprake is van selectieve verontwaardiging als het gaat om Israël. Ja, dat is uh, precies wat ik probeer duidelijk te maken. Dus uh, waarom Israël wel? Waarom China niet bijvoorbeeld? Want in China heeft ze ook een problematiek met uh, Tibet. Er zijn andere landen in de wereld waar dergelijke problemen zich voordoen... van uh, onrecht tegenover andere volkeren. Maar wat Israël betreft, uh, en de Israëli's, heel veel Israëli's... die voelen aan dat hier echt... Een kwestie is van onrecht dat Israël in de hoek van de internationale gemeenschap wordt geplaatst en weer als Joden worden gediscrimineerd. Ik weet wel dat. dat en zelfs de moment, Israëlische vredesbewegingen, zoals een Gush Shalom, vinden dat ook? Nee, die vinden dat niet. Maar ja, die handelen uit een ander perspectief. Die handelen vanuit een Israëlisch perspectief. Ik, ik vind dat, uh, en dat vinden de Israëli's die over deze problematiek nadenken, uh, dat vanuit Israël natuurlijk wel die kritiek. En die kan worden ge ge geuit tegen de Israëlische bezettingspolitiek. Maar als die van buiten komt, dan klinkt het, om het maar hard te zeggen... in heel veel Israëlische oren vals. Harry van Bommel, nou, wat selectieve mij... Nee, Wat mij bij mijn laatste uh, bezoek aan Israël opviel... dat was dat de kritiek op het Israëlische bezettingsbeleid... in Israël eigenlijk veel feller is dan in Europa... en in andere delen van de wereld. In Israël heb je de organisatie Who Profits... en die onderzoekt de investeringen... In die, in die nederzettingen, die kijkt dus wie profiteert er nou van die nederzettingen financieel. en ja dat, Zij zijn dus de voorloper, zou je kunnen zeggen, van het beleid wat nou in Europa wordt gevoerd. Dus, ja, met die zin zou ik zeggen, laat Israël het zelf uitzoeken met de palestijnen. En laat voorlopig Europa, althans Europese financiële instellingen of maatschappijen, zich buiten het debat houden... Zeker op dit hele gevoelige moment waarbij de Amerikanen een hele serieuze poging doen... om eindelijk dat Israëlisch-Palestijnse conflict tot een oplossing te brengen. Dit helpt psychologisch niet. En daarom geloof ik dat ook heel veel Israëli's heel kwaad zijn en de Israëlische regering verontwaardigt... dat dit gebeurt op het ogenblik. Dat doet uh, het in intrekken... het achterwege laten... van investeringen in uh, Israël... in maatschappijen die zich bezighouden... met ontwikkelingen in bezet gebied. Maar ja, het zijn natuurlijk uh, afwegingen... die door individuele bedrijven worden gemaakt. De Nederlandse regering heeft bedrijven... alleen maar gewezen op internationaal rechtelijke aspecten... van, uh, uh, van de bezettingspolitiek. En bedrijven maken zelf... ook natuurlijk uit angst voor hun klanten... want daar is natuurlijk... Om te doen. Wanneer men imago-schade oploopt omdat men investeert indirect in, uh, in de bezetting, dan vreest men natuurlijk dat de klanten zullen weglopen. Zoals men dat eerder ook gedaan heeft inderdaad, bij Zuid-Afrikaanse bedrijven. Ja, maar ik denk dat u moet denken aan het psychologische effect. Het valt gewoon niet goed in de oren van de Israëlische geschiedenis, als ik het zo kan uitdrukken. Ja, maar ik denk dat... Uh, we kunnen bedrijven ook niet voorschrijven... dat ze bijvoorbeeld hun besluiten moeten terugdraaien... of dat ze uh, dit niet tegen de eigen meetlat... van het maatschappelijk verantwoord ondernemen moeten leggen. En er zijn ja, ja. andere bedrijven en ook andere landen in Europa... die hetzelfde beleid voeren. Dus mijn verwachting is echt dat meer bedrijven zullen volgen... zeker in Nederland, maar vermoedelijk in heel Europa. Ja. Ja, als er iets voelt voor de argumentatie die ik probeer te verwoorden... die in Israël wordt gevoeld dan zou ik gewoon een omgekeerde politiek kunnen volgen... en Nederlandse bedrijven aanmoedigen voorlopig even het kruid droog te houden. En niet nu gaan porren in het Israëlisch-Palestijnse vredesproces... als dat ooit kan lukken. Salomon, hartelijk dank in ieder geval voor je uitleg. Uh, meneer Van Bommel, ja, tot slot eventjes. Dus selectieve verontwaardiging, contraproductief, zegt de Salomon Bouwman. Misschien toch iets om over na te denken? Uh, altijd iets om over na te denken. Je moet niet uh, selectief zijn in het internationaal recht, wat mij betreft. Vandaar ook dat ik de minister van Buitenlandse Zaken, en hij staat gelukkig met de SP eens, ook heb gewezen op de situatie die er is met betrekking tot de westelijke Sahara. Er komen ook producten en er zijn investeringen in de westelijke Sahara. Dat is ook bezet gebied volgens de Verenigde Naties. Bij Marokko, u kent uh, de regio. En ook als het gaat om Tibet. Daar is overigens geen sprake voor zover mij bekend van Nederlandse investeringen. Maar zouden die er zijn, dan zou ik daar op dezelfde wijze op reageren. En ik ben ervan overtuigd, Frans Timmermans, die ook de meetlat van het internationaal recht hanteert op dezelfde wijze. Dank voor uw uitleg. Dus zowel pensioenbeheerder, PGM, als waterbedrijf Vites... die wilden dus geen zaken meer doen met Israël. Israël heeft daar boos op gereageerd. En de beweegreden daarvoor hoorde u nog van Sadamouk Bouwman. Wij spraken verder met SPR Harry van Bommel... die daar wel een groot voorstander van is. Hartelijk dank voor uw komst. Ga. De provincie gaan wij in vier provincies in Nederland overwegen... om gemeenten te hulp te schieten die zware verliezen leiden op hun bouwgrond. Volgende maand bespreken Provinciale Staten van Overijssel... de instelling van een grondfonds prachtig woord hier, om gemeenten als Hengelo, Zwolle en Hardenberg te ondersteunen. De provincie hoopt met dit fonds te voorkomen dat gemeenten in het ergste geval onder curatelen moeten worden gesteld. Volgens gedeputeerde Bert Boerman is er twee tot 500 miljoen euro, 200 tot 500 miljoen euro nodig om de gemeente te kunnen helpen. En dat zou dan moeten gebeuren met geld dat de provincie heeft verdiend met de verkoop van energiebedrijf Essent. Hoe wenselijk is deze ontwikkeling? Dat gaan we vragen aan Emeritus Hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Primus. Goedemorgen en hartelijk Goedemorgen. welkom. Um, ja, hoe kan het eigenlijk dat gemeenten zulke forse verliezen leiden op uh, mogelijke bouwgrond? Wat is er aan de hand? Dit wordt elk jaar bekeken en ook gekwantificeerd. Onderzoek van Deloitte, december verschenen. Uh, we hebben een crisis nog steeds, zeker op de woningmarkt. Uh, en we zien dus dat allerlei plannen die recentelijk zijn gemaakt... met prachtige woningen en geweldige kantoren en nog mooiere winkels... dat die volkomen irreëel zijn. Uh, in de grondwaarde was al geanticipeerd... op die nieuwe zogenaamde rode bestemmingen. En dat blijkt niet op te gaan. Uh, en Deloitte die denkt... A, dat we al 3,3 miljard hebben moeten afwaarderen. Dat is al gebeurd. Dus de het, Lloyd, dat, is, dat eventjes... Dat... dat is het uh, uh, adviesbureau wat in opdracht van de Verenigde Nederlandse gemeenten... en twee ministeries dit elk jaar uh, kwantificeert. Uh, die 3,3 miljard die zijn we al kwijt. En zij verwachten afhankelijk van het scenario wat je hanteert... dat er nog eens 0,7 tot 2,7 bij komt. En in mijn ogen is dat een ernstige onderschatting... want we hebben nog een heleboel te gaan. Mm. Uh, we hebben een verhuurderheffing. Het wordt toch gewoon veel minder waard. Ja, ik mm. schat dat we nog zeker 3 à 4 miljard over heel Nederland hm. moeten afwaarderen. Maar moet de provincie daar dan voor opdraaien? De gemeente heeft zich uh, in het veld gestort als projectontwikkelaar... zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, ja, daar zit altijd een risico aan. Het moet maar zelf op de blaren zitten. Dat blijkt zo inderdaad. Ja, dit is inderdaad het discussiepunt, lijkt mij. Er zijn inderdaad negen uh, provincies... die hebben in 2009 aandelen verkocht van nu al een cent. En die zijn dus eigenlijk een beetje rijk... Um, de vergelijking met Dagobert Duk gaat niet op. Want die is ook rijk, maar die blijft uh, wrekkig. Dus die blijft ver... rijk. Yes. <lacht> dus het is eerder de vergelijking met, met Sinterklaas. Die schijnt ook rijk te zijn, maar die is buitengewoon gul. En dat is wat je nu ziet in het geval van Overijssel. Um, er is nu een voorstel vandaag gegaan naar de Provinciale Staten. Ik heb het hier voor me. Um, en daarin wordt dus voorgesteld... laten we eens 130 miljoen euro uh, fourneren aan die gemeentes die het zo moeilijk hebben in Overijssel. Het mooie van dit idee is dat de bedoelingen natuurlijk... buitengewoon goed zijn. Ja. En dat de Overijssel als provincie de problematiek erkent. Dus dat houden we erin. Maar je stort er gewoon in een bodemloze put. Nou, het eerste wat opvalt is... dat er niet bij staat waar dat van afgaat. Dat hebben ze gewoon liggen. Het is over... Uh, een provincie als Noord-Brabant, die zegt nog, die denkt er ook over na... als wij dat hierin gaan steken, dan moeten we 130 miljoen minder aan infrastructuur uitgeven. Dat kun je je nog voorstellen. Het gaat ook maar, ten koste van wat anders. Precies, je maar moet dat, keuzes maken. Overijssel blijkt nergens waar het dan uh, af, van afgaat. En dan krijg je inderdaad dus het, het een beetje Calvinistische beginsel... Uh, wie uh, overmoedig is geweest op de grondmarkt moet op de eigen blaren zitten. En dat vind ik ook een heel gezond standpunt. Jawel, het probleem is alleen dat er dan inderdaad letterlijk uh, uh, gemeentes misschien failliet gaan. Dat betekent gewoon dat de groenvoorziening niet meer en het vuil wordt niet meer opgehaald. Enzovoort, enzovoort, enzovoort natuurlijk. Dat is waar die provincies ook bang voor zijn. Dat zal zeker. En ook de luisteraar zal het geen aanlokkelijk nee, perspectief vinden. Maar hoe... hoe realistisch is het? Nou, we praten hier over 25 gemeenten uh, en de provincie heeft dus heeft, heeft twee voorstellen. Het ene is een heel rustig voorstel. We gaan nog eens goed praten en we gaan eens kijken... of we niet tot afwaardering kunnen komen. Maar het grond blijft in eigendom van de gemeente. Het deel van het voorstel wat in discussie is... dat gaat gepaard met het overname van de grond door de provincie. Die krijgt dus ineens stukjes grond in ongeveer alle gemeenten van Overijssel. Trots een nieuwe grondeigenaar. Onder de voorwaarde dat de gemeente de waardering reduceert tot de landbouwwaarde. En dan krijg je dus een hele categorische aanpak... alsof alle gemeentes uh, zielig zijn. Als ik even weer naar nationale cijfers ga... Uh, we hebben weliswaar 3,3 miljard verspeeld... maar de gemeentes hebben ook nog steeds 5,7 miljard... Reserves, die zijn nu juist bedoeld om tegenvallers op te vangen. En ik lees dus nergens in de voorstellen van Overijssel... in hoeverre de gemeenten eh, reserves kunnen inzetten. De problematiek is zeer ongelijk. Eh, dus maatwerk is zeker van belang. Ik kan mij voorstellen dat als er een gemeente is... die dus op punt staat om te vallen... dat je dan zou kunnen overwegen de reddingsboei uit te zetten. Maar, dat is maar niet bij voorbaat al. Dat is niet op voorhand het geval. Eh, sterker nog eigenlijk uh, maak je het voor de gemeente wel erg makkelijk... Hè, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen buitengewoon uh, attractief. Je bent in één keer van de zorgen af. Terwijl het erom gaat dat het gedrag van die gemeente op de grondmarkt... die moet heel structureel veranderen. Maar nog even, waarom ben je er dan... van? want dat verliezen ze dan toch geleden. Het punt is alleen dat je het dan in de boeken hebt. En ja. dus inderdaad, uh, uh, uh, ja, een paar honderd miljoen zoek is... Dat ben je dan bij de provincie ja. kwijt. En die kan het kennelijk wel, wel dragen. Maar je moet dus vermijden als gemeente... niet alleen dat je je oude verliezen wegwerkt... maar ook nieuwe problemen voorkomt. Ja. Maar... Het is natuurlijk heel eigenaardig... dat de provincie is overal toezichthouder op de gemeente financiën... die heeft dus al die waarden indirect goedgekeurd. Accountants die moeten al die financiële overzichten goedkeuren. Ja. Dus op slag ontdekken wij... Hey, dat is allemaal gebaseerd op basis van wat dan heet overprogrammering... volkomen irreële bestemmingen... en we draaien een krop om en ineens zijn alle verliezen weg. Ja, dat is toch wel erg simplificerend. Jawel, maar dat is exact dezelfde manier... dat natuurlijk elke projectontwikkelaar dat over, uh, heeft gedaan de afgelopen jaren... om door de bank niet failliet verklaard te worden. Zo simpel is het volgens mij. Nou, de meeste ontwikkelaars zijn nog weer iets intelligenter... ben ik bang, dan de gemeente... en, en zeker de juristen die ze inschakelen. Want die... Uh, uh, projectontwikkelaars die hebben meestal wel mooie contracten afgesloten met de gemeente, maar daar staat in, zeggen de juristen tegen mij, dat het inspanningsverplichtingen zijn en geen resultaatsverplichtingen. Dus als zou blijken dat het tegen zit, en het zit natuurlijk reuze tegen, dan is de rechter geneigd om te zeggen: ja, dat is een soort overmacht. En dan zien die private partijen kans... om een belangrijk deel van de schade naar de gemeente af te wenden. Dan kunnen ze zich terugtrekken uit al die projecten. Ja, ja daarom gaan er na verhouding eigenlijk weinig ontwikkelaars failliet. Ze hebben het wel moeilijk hoor. Maar eh, de, de gemeentes zijn hier wel een klein beetje gekke henkje aan het worden. Ja, maar die hebben natuurlijk gespeculeerd met gemeenschapsgeld. Om ja. het maar zo te zeggen. Terwijl ja. ze eigenlijk niet genoeg verstand van zaken hebben. Dat proef ik een beetje uit te worden. Het zijn geen is, projectontwikkelaars. Dat is zo. En dat is niet alleen in Overijssel zo. Dus er zijn nogal wat provincies die inderdaad denken... Als dit zo gaat gebeuren in Overijssel, dan gaat de druk op ons natuurlijk ook toenemen om ook even in de bus te blazen. Uh, nogmaals, het eerste deel van het, van het voorstel van uh, Gedeputeerde Staten. Laten we eens aan tafel zitten en laten we eens kijken of je inderdaad niet die programmering realistisch kan maken. Overigens er zijn natuurlijk enorm veel onzekerheden. Hè? Het is niet zo dat nu opslag alle gronden niks meer waard zijn. Zo simpel is het ook niet. Ook binnen Overijssel zijn grote uh, verschillen. Mm -hmm. Maar andere provincies zullen toch niet gauw uh, willen dat uh, ditzelfde gaat gebeuren. Dus als we het hebben over begrotingsdiscipline... en die woorden hoor ik wel eens uit de mond van de heer Dijsselbloem... dan geldt dat natuurlijk net zo goed voor provincies. Ja. Is al het uh, gas- en elektriciteitsgeld wel genoeg om de schade... die bij gemeenten geleden is, uit, uit in zijn totaliteit te dekken? Uiteindelijk komen we daar een heel eind mee. Uh, dus dat maar dan is het wel weg. Dan is het weg. En er zijn zoveel andere vreselijk nuttige en belangrijke uh, bestemmingen... voor dat geld te bedenken. En niet mij. alle provincies hadden trouwens die aandelen. Dus niet alle provincies nou ja, zijn even rijk. Dat, dat is dus ook een, nog een probleem. Een ander aspect. He, uh, wat in de ene provincie een mogelijkheid is... is voor de andere provincie helemaal uh, uh, niet mogelijk. Mm. En dat is voor de burger ook niet helemaal te begrijpen. Ik dank u hartelijk. Wij spraken met Emirates hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Primus over het voornemen van provincies, overijsseling in ieder geval... om gemeentes te hulp te schieten die zware verliezen leiden op hun bouwgrond. Wij zijn er zometeen weer na negenen met het eerste volle uur van de nieuwsshow. We beginnen we met een cyberverzekering. Nieuws.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 Pop, yes. klassie, literatuur, ballet, dans. Cultura24 gaat verder waar de reguliere televisie ophoudt. Design, schilderkunst, beeldhouder, opera. Op Cultura24 alle kunst en cultuur van de publieke omroep. Architectuur, poëzie, theater, film, animatie, drama. Cultura24, verrassend veel cultuur. Dit is Radio 1.